8 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Minister Schultz van Verkeer wil de maximumsnelheid niet weer verlagen. Volgens de minister blijft de luchtvervuiling binnen de Europese normen. Schultz schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voortdurend wordt gemeten of de norm niet wordt overschreden. Schultz geeft wel toe dat harde rijden meer vervuilt, maar volgens haar is die toename beperkt. Ook erkent ze dat de rekenmodellen waarmee de vervuiling in de toekomst wordt ingeschat niet voor alle locaties kloppen die worden aangepast. De Prix de Rome is gewonnen door de beeldend kunstenares Falke Pisano. Vanmiddag heeft koningin Maxima in Amsterdam de prijs uitgereikt. De 35-jarige Nederlandse kunstenares woont en werkt in Berlijn en vorig jaar had ze haar eerste solo-tentoonstelling in Nederland. De prijs is bedoeld voor kunstenaars onder de 40 jaar... en moet getalenteerde beeldend kunstenaars signaleren en stimuleren. Hij wordt eens in de drie jaar uitgereikt.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 De omstreden burgemeester Rob Ford van Toronto heeft alsnog toegegeven dat hij harddrugs heeft gebruikt. Canadese media zeiden al een tijdje dat de politie videobeelden van het drugsgebruik had. Gisteren wilde hij nog niet zeggen over het roken van een heroïnepijp. Op de radio bood hij alleen excuses aan voor een geval van openbare dronkenschap. Hij zou de drugs vorig jaar hebben gebruikt in een dronken bui. Hij zegt dat hij niet verslaafd is en hij weigert nog steeds op te stappen.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. We hebben het deze hele week over onze jachtige, hectische wereld. Steeds meer jongeren raken bijvoorbeeld burn-out. Maar is dat eigenlijk zo erg? Een gesprek straks met Marina Schriek. Zij schreef het boek Gefeliciteerd met je burn-out. En dat is niet cynisch bedoeld. Straks meer daarover. Maar nu eerst de Rabobank. Het is geen leuke tijd voor deze bank. Vandaag zei minister Dijsselbloem dat u hoopt dat justitie de frauderende medewerkers gaat vervolgen. En gisteren werd bekend dat een kwart van de klanten overweegt over te stappen naar een andere bank. En dit allemaal als gevolg van het gesjoemel door medewerkers met een belangrijke rentekoers. Het imago van een bank die het allemaal anders doet lijkt naar de knoppen. Een imago dat zorgvuldig werd opgebouwd via het personage Jochem de Bruin. Dames en heren, Jochem de Bruin. Rabobank gaat in mobiele telefonie. Rabo Mobiel. Mobiele telefonie, schoenmaker blijft bij je leest. Ja, maar dat doen we ook. Met Rabo Mobiel kun je vanaf nu overal bankieren. Oké. Okay. Maar dat is nog maar het begin. Dit is de portemonnee van morgen. Ja, verstand van geld, dat hadden we al. Ja, een reclame van zo'n acht jaar geleden. En uh, die reclame, in elk geval ook het personage Jochem de Bruin, is bedacht voor, door communicatiestratege en oud-CDA-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zou Jochem de Bruin er nou van hebben gevonden... dat zijn collega's geknoeid hebben? Ik denk dat hij uh, hoofdschuddend dit allemaal heeft, zou hebben gaten geslagen. Want het is natuurlijk niet de bank waarin uh, Jochem zich zo herkend. Het is niet de bank van Jochem, de bank die het uh, anders doet, zoals hij zei. Nee. Wat vond u ervan? Ja, het steekt me toch door de ziel. Een bank waar ik met veel plezier en met veel overgave en passie aan gewerkt heb. Een bank waarvan ik... Dat ik nog steeds trouwens. Van overtuigd dat het een ander soort bank is. Dat die uh, um, daar prooi is gevallen aan, als, aan, aan een paar lelijke uitwassen. Ja, dat, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En waar blijkt dat dan uit? Niet in de koude kleren zitten? Nou, dat je... Dat je um, dat je met beschaamd uh, gevoel morgens de krant opslaat. Uh, op, op je denkt, nou, daar hebben we de afgelopen jaren tien... 15 jaar geleden eraan begonnen. Geleidelijk had het imago opgebouwd. En uh, nou, dan, dan, dan zie je wat er, wat er nu van geworden is. Ja, ja. Bent u dan ook persoonlijk kwaad eigenlijk? Zeg jongens, wat doen jullie nou? Nou, een beetje wel, moet ik zeggen. Een beetje uh, omdat ik denk... De, de, de excessen, de uitwassen... en dat zijn nogal wat, want het is niet alleen... deze affaire met die geldhandelaren... maar er zitten natuurlijk nog wat andere... Uh, zaken en, en misstanden... Uh, zitten, zitten eraan vast... Um, uh, die, die, die, uh, die, die vertroepelen het beeld. Nog steeds geloof ik dat de bank, de, de, de Rabobank... de bank die, die dicht bij klanten staat... die gebaseerd is op wat heet het coöperatieve model... dat in potentie een, een, een ander soort bank kan zijn. En waarom gelooft u dat dan nog steeds? Omdat ik het uiteraard van binnen heb meegemaakt. En het model ook heb zien werken. Kijk, wat is de, wat is, wat is de kracht van Rabo? Dat het een verzameling is van lokale banken... die dicht bij klanten staat en geworteld is in de samenleving. En, en, en dat het een coöperatie is... Het is dus een organisatie met leden. En leden zijn meer dan, dan klanten. die ook direct betrokkenen. van oudsher in de 19e eeuw waren dat natuurlijk de boeren. die bij het bestuur van de bank betrekt. En het is een gewone mensenbank van origine. die het niet, niet alleen om winst gaat. maar ruim plaats maakt voor wat tegenwoordig heet maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, dat in die formule. Die geloof ik, daar geloof ik nog steeds in. Maar ja, ik moet wel zeggen dat, dat al die pareltjes... want dat zijn er, dat die stuk voor stuk verdoft zijn... vertroebeld door die uitwassen. Maar ze bestaan nog wel degelijk. En daarom denk ik ook dat de Rabo uit deze crisis... een hele diepe crisis, een hele lelijke crisis zal hij reizen. Nog even terug naar dat personage Jochem de Bruin. Alweer bijna tien jaar geleden kwam die opeens. Um, wie heeft die naam eigenlijk verzonnen? Nou, het is een creatie die komt van, ja, ere wie ere toe komt. <laughs> uh, niet van mij, maar van Wim Ubachs. Wim is uh, de man van het reclamebureau waar we toen, toen werkten. En die kwam op een dag bij mij en zegt: zullen het op die manier doen. We waren heel erg lang aan het zoeken. Um, hoe gaan we de bank, die andere bank zoals we dat noemden, hoe gaan we die neerzetten? Hoe gaan we die positioneren? Kijk, het was de tijd van, van, van nou ja, het succes van, zeg maar gewoon, ABN AMRO. Die profileerde zich ook als de bank. En dat oefende een zekere bekoring uit, ook op Rabo. En er was ook een, een, in die tijd een discussie binnen, binnen de Rabobank. Moeten wij ook niet af van dat coöperatie zijn? Moeten wij ook niet naar de beurs gaan? Moeten we ook niet dat aandeelhouderskapitalisme die, die kant op gaan? Nou, daar is toen uh, uiteindelijk alles afwege... Besloten dat niet te doen. En toen werd ik als nieuw hoofd, uh, hoofdcommunicatie gevraagd om dat nieuwe klassieke profiel. We blijven coöperatie om daar, om daar inhoud aan te geven. Nou, daar zijn we aan het denken gegaan. Met een heel team natuurlijk. Met een ontzettend mooie, spannende afdeling in die tijd. Nieuwe reclamebureau Ubachs Wisbrun. Wim eh, Ubachs daarbij betrokken. En die kwamen op een gegeven moment van... moeten we het niet op deze manier doen. En nou ja, toen kwam, kwam Jochem eruit. Ja. En waarom Jochem? Waarom de naam Jochem de Bruin? Nou, we wilden met, met, met, met die jonge bankier... die had toch iets, iets schut, eh, schutterigs. U herinnert zich dat filmpje nog, nog heel goed. Die een beetje die bleue Rabobank. Een beetje die, die, die Hollandse jongen... die niet helemaal perfect Engels spreekt... in die grote wereld van die internationale bankiers... gewoon de voordelen van die klassieke Rabobank aanprijst. Nou, dat, was, dat, dat was de gedachte. En dat was een filmpje die in zijn nuchterheid, maar ook in, in zijn humor... Eh, ja, eigenlijk vrij snel de harten van duizenden mensen veroverde. En waren er ook nog andere namen eerst? Weet u dat nog? Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee, het was Jochem de Bruin. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, misschien is het wel. Nee, maar dat geloof ik niet. Dat zou ik geweten hebben. Nee. Ja. nee. Uh, en Jochem moest uitstralen, kunt u dat in twee woorden zeggen? Ja, Jochem moest uitstralen de, de, de, de, nou, de Hollandse degelijkheid... die bij een klassieke bank als de Boerenleenbank... en toch een beetje een naam die we herontdekt hebben... Die bij, bij, bij, bij de Boerenleenbank hoorde. Ja, die moest dat in een paar woorden dat verhaal vertellen. In feite was dat spotje, in ieder geval die eerste... was gebaseerd op, op, op, op, op, op twee gedachten. Um, hoe kun je in 90 seconden, want veel meer tijd heb je niet, vertellen dat wat u denkt uh, dat een hele kneuterige... Uh, oude-wetse bank is, dat, dat, dat die wel degelijk een heleboel voordelen heeft? Ja, best modern. En, en, en nou, best modern, dat die ontzettend modern dat is, heel, uh. heel geavanceerd. Dus dat het, en dat, op een, uh, dat die, die klassieke waarden toch op een hele moderne, aansprekende manier eh, weet naar voren te brengen. Ja, Goed, dus toen hadden we een tijdperk Jochem de Bruin. Nou, ja. we zijn nu eh, acht jaar verder. Ja. En nu is er dit debakel, mag ik toch wel zeggen, voor de Rabobank. Ja. U bent communicatiestratege. Ja. Wat, wat moeten ze doen? Uithuilen en opnieuw beginnen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Ja, de, kijk, de bank gaat op dit moment nu door zo'n diepe crisis, die hele reputatie die zo zorgvuldig is opgebouwd, die, die ligt aan vlakte. dat het mij nu te vergeefse moeite lijkt... dat zou ik in ieder geval als communicatieadviseur zeggen... om het schamele lijf te redden. Begin normaal maar van voren af aan, begin bij het begin... en eh, ga, ga, ga terug naar de basis. Ja, en hoe ziet u dat dan voor zich? Moet, moet Jochem weer van stal gehaald worden? Want nee, die... daar, daar geloof ik niet in. Dat nee? de, die heeft zijn tijd gehad, ik geloof niet in die herhaling. Kijk, Rabo zal dat, dat, dat, dat, dat oude, nog steeds deugende klassieke verhaal op een even creatieve, even sprankelende manier... Um, op, opnieuw moeten gaan vertellen. In die zin moeten ze zichzelf heruitvinden. Maar er gaat wel iets aan vooraf. En dat is een grote interne schoonmaak. Mm -hmm. Je moet wel interne orde op zaken stellen. Kijk, als, als de, debakel, de communicatieve debakel iets geleerd heeft... is dat communicatie nooit iets vrijblijvends is. Uh, je, je doet... Via je, je, je, je filmpjes, via de ster, via spotjes, via brochures, op alle mogelijke manieren, gepersonifieerd door zo iemand als Jochem. Doe je belofte. Doe je belofte aan de klant, aan de markt, aan je omgeving en die hou je, je eraan. Eh, dat is misschien wel eens anders geweest. Je komt niet meer weg dat, dat, met, met een mooi verhaaltje. Het moet kloppen, het moet deugen tot in de vezels. En als het niet klopt, ja, dan ga je dus nat en ja. heel erg nat. En dan wordt je slogan tegen je gebruikt. Precies, hè? dan wordt het een soort ja, granaat, bij wijze van spreken. Die in je eigen gezicht explodeert. Mm -hmm. Nu bent u toen erbij betrokken geweest. Stel dat ze u morgen bellen. Jan Schinkel, Schanke, het is toch al heel erg lang geleden. Uh, meneer Schinkelshoek, wilt u ons komen helpen? Wat dan? Dan zeg ik, nou, er zijn vast wel hele andere mensen en, en die, die meer weten van de banken dan ik. Maar nou, als ze bellen, dan ben ik graag bereid nog een keer terug te komen. Ja? Dan ja, zou nou. u doen? Nou, dat grapje natuurlijk. Dat zullen ze niet doen. Dat heeft een tijd gehad. Ze moeten, ze moeten Jochem niet van de stal halen. Ze moeten mij niet van stal halen. Maar ik geloof nog steeds, en dat is volgens mij dat de kern... ik geloof nog steeds in dat verhaal. Je moet iemand hebben die dat verhaal van Rabobank... mits het weer kloppend wordt gemaakt is het weer kloppend wordt gemaakt, moet op een hele creatieve, authentieke manier opnieuw worden, worden, worden verteld. Er zijn een heleboel knappe mensen die dat kunnen. Ja, volgens mij, als u bellen, doet u het gewoon hoor. <laughs> maar, he, geloofwaardigheid, imago, we ja. weten allemaal ja. hoe uh, kostbaar dat is ja. en hoe dat inderdaad ja. meteen verloren kan gaan. Dat hebben we nu gemerkt. Hoe lang gaat het dan niet duren voordat we weer geloven in die bank? Gaat dat überhaupt lukken? Uh, nou ja, het bekendste Nederlands spreekwoord is dat vertrouwen te voet komt en ja. te paard gaat. We nou, hebben heb nu met een Holland paard hebben we het zien, zien vertrekken. Dat betekent heel dat je het wel stapje voor stapje moet gaan, moet gaan opbouwen. Dat je weer helemaal bij de basis moet beginnen. Dat je weer moet zorgen dat de bedrijfsvoering, dat de organisatie klopt. Dat de cultuur anders wordt. Dat mensen zich er weer naar gaan gedragen. En als je die zaken, die fundamentele zaken, weer op, weer op orde hebt, dan kun je, kun je dat verhaal opnieuw gaan vertellen. De grootste vergissing zou zijn nu, en dat geldt voor alle organisaties die door een reputatiecrisis heen gaan, is dat je denkt door je denkt door een paar leuke spotjes te kopen, een hele mooie façade kunt bouwen en dat je dan weer het nee dat wordt binnen de kortste keren wordt dat weer doorgeprikt. En zou een uh, reclamespotje waarin je dit benoemt met humor, zou dat kunnen? Nou vind ik wel de moeite uh, de, van, van, van het nadenken waard. Ja, ja nou dat je hem oppakt. En... Nou ja, dat je, dat, je, dat je. Probeer af en toe. Dat was eigenlijk ook de kracht van Jochem. Probeer van je zwakte. Toen was het je vermeende zwakte. Je kracht te maken. U denkt. Dat we zo zijn. Maar we zijn zo. U denkt dat we uh, geen oorlog op zaken stellen, maar we werken daar en daaraan. Neem het publiek mee en probeer op die manier het. het nou, nu ga ik adviezen geven die ik misschien. Nou, nou nee, ziet u ga. wel, u hebt er wel zin in. Ja. Meneer Dijsselbloem, die wil uh, of die hoopt, moet ik zeggen, dat de medewerkers vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. Uh, wat vindt u? Nou, het gaat vermoedelijk om oud-collega's van me, eh, rond die tijd. Um, dus ik, dat, dat, dat hoop ik niet. Maar ik ben daarin toch tamelijk onverbiddelijk. Als mensen fouten hebben gemaakt, en zeker dit type fouten... daar moet de justitie naar kijken. En als er reden is om te vervolgen, moeten ze vervolgd worden. Het zou goed zijn, uiteindelijk, voor het imago. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Nou, het, gaat, het, het moet passen binnen de zuivering waar de bank echt aan toe is. Ja. Een kwart van de klanten heeft aangegeven... bij een van dagen in een enquête weg te gaan. Tenminste, te overwegen, moet ik zeggen, weg te gaan. Ja. Heeft u een rekening daar? Jazeker, zeker. Nee, ik, nee, nee. ik, ik, ik blijf trouw uh, lid, van, van, lid van Rabobank en klant van Rabobank. Uh, omdat ik al zei, ik, ik geloof in dat verhaal. Ik laat het niet, ik wil helemaal niet, niet miskennen wat er nu gebeurd is. Ook niet, niet onderschatten, ook niet wegpoetsen. Maar ik geloof nog steeds dat in de kern uh, het verhaal van Rabobank het doen en laten van Rabobank deugt. Goed, dank u wel voor uw toelichting. Jan Schinkelshoek, oud CDA, Tweede Kamerlid en communicatiestrateg... dus die bij de Rabobank meehielp reclames vorm te geven. En of die Rabobank-medewerkers inderdaad vervolgd gaan worden... dat zal TZT duidelijk worden. Dank u wel. Goedenavond. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, we hebben deze week over onze hectische wereld. en over de gevolgen daarvan. Zoals deze. Wat je ziet is dat uh, burn-out voor de hele beroepsbevolking wat stijgt. de afgelopen jaren uh, was het de vorige decennia rond de 8, 9, uh, 10 procent. Uh, stijgen we nu zeg maar, van 11 tot uh, 13 procent. Uh, Amas. Met name de groep jongeren. Tussen de 26 en 30 jaar, die laag opgeleid zijn. Dat is echt de groep die er uitspringt. En daar dichtonder zit zegt de hoogopgeleide groep. Ja, dat zei Irene Houtman van TNO in het programma Spraakmakende Zaken. Maar hoe erg is een burn-out eigenlijk? Hier tegenover mij zit Marina Schrik. Ze heeft zelf twee keer een burn-out gehad. En toch schreef ze het boek Gefeliciteerd met je burn-out. En dat was niet cynisch bedoeld, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Gefeliciteerd met je burn-out. Waarom feliciteert u mensen met een burn-out? Omdat ik uh, een burn-out beschouw als een persoonlijk proces. Uh, waar je van groeit. En um, ja, wat er gebeurt in dat proces is dat je uh, op een bepaald moment met bepaalde stress niet overweg kunt. En... Dat uh, verergert dusdanig dat je uitvalt, hè, want dat is een burn-out. En dan, dat voelt zo na, je zit zo in de put, maar dat is wel het moment dat je kunt veranderen. Daarvoor had je al lang gemerkt dat het niet goed ging, maar was je niet bereid om te veranderen. En dat ga je dan wel doen en dat is, dat is mooi, want dan ontwikkel je je en ja, daar word je sterker van. En dan heb je de rest van je leven weer een sterkere basis om uh, ja, om, om het leven te leven. Want en wat voor soort veranderingen moet ik dan aan denken? Um, nou, bijvoorbeeld voor heel veel mensen durven geen nee te zeggen. En door hun burn-out leren ze van ja, ik moet gewoon af en toe nee zeggen. Um, de mening van anderen minder belangrijk te gaan vinden. Maar gaan voelen, wat past nou echt bij mij? En niet doe ik iets omdat nou, misschien een vriendin of mijn moeder het van me verwacht. Um, perfectionisme loslaten. <laughs> maar dat hoop je dat mensen dit soort dingen he, zich gaan realiseren. Van goh, waar heeft mijn burn-out mee te maken? En dat ze dit soort lessen leren zelf. Ja. Maar ja, volgens mij zit ik hier tegenover iemand die twee keer burn-out is. <laughs> ja, ja, ja, dat klopt. Ja, die eerste, na mijn eerste burn-out... Um, toen heb ik me eigenlijk op laten krikken... door een natuurgeneeskundige arts... En toen ik me, zodra ik me beter voelde, ben ik bij een andere werkgever gegaan. Ja, dat is altijd leuk. En uh, je, je kiest iets uit wat je, wat je ligt en uh, hup, daar ga je weer. En toen ben ik eigenlijk uh, wel... Heb ik mijn, hè, mijn accu was leeg. Ik heb mijn accu weer opgeladen in die tussentijd. Toen ben ik weer aan de slag gegaan. Maar ik had niks geleerd. Ik had niet in de gaten van hoe het nou eigenlijk gekomen was. Ja, dus vijf jaar later was ik weer aan de beurt. Ja, en de accu opladen, hoe gaat dat, een accu opladen... Uh, nou, dat is vaak wat ze zeggen. Hè. Mensen met een burn-out zijn vaak heel erg moe... en dan voelt het alsof ze pff, nergens meer puff voor hebben. En dan uh, zeggen ze... ja, goh, je hebt meer energie verbruikt dan je hebt. Je bent over je grenzen heen gegaan. En uh, ja, vaak komen mensen uh, komen op de een of andere manier thuis te zitten... en zijn dan inactief en zijn letterlijk niet vooruit te branden. Nee, Zo was het. het voor mij ook in ieder Want hoe oud was u toen u het de eerste keer meemaakte? Uh, zeven of achtentwintig, ja. En inmiddels is dat hoe lang geleden? Uh, ja, nu moet ik even rekenen. Dat is uh, 18 jaar geleden. 18 jaar geleden. Ja. En na die tweede keer, toen was het wel zo dat er bij u uh, inzicht kwam? Ja, toen, uh, toen kwam zo helder binnen van... nou, dit kan niet nog een keer gebeuren en, en dit, dit is ook niet wie ik ben. Want wat was de les die u moest leren? Um, heel veel. <laughs> uh, nee zeggen. Um, inderdaad, mijn grenzen aangeven en mijn grenzen bewaken. Dat was eigenlijk voor mij het belangrijkste. Dat grenzenverhaal. Mm -hmm. um, maar nu zit ik... Uh, dat schiet er door mijn hoofd. Dat ik zeg maar na die burn-out in de, de loop van de tijd... daarna heb ik ook nog weer een heleboel lessen geleerd. Mm -hmm. Alleen gelukkig niet meer zo heftig als met een burn-out. Nee. Wat gebeurde er dat u dacht... Dit is een burn-out. Dit, dit is uh, letterlijk de accu is leeg. Welk moment was dat? Uh, ik combineerde op dat moment uh, een aantal dingen in mijn leven. Ik studeerde natuurgeneeskunde. Ik was mijn eigen bedrijf aan het opzetten. Ik wilde ook nog centjes verdienen. Dus ik had een parttime baan erbij. En dan zaten we ook nog met dat we een nieuw huis gekocht hadden. Maar het oude nog niet verkocht. ja. En een verbouwing ook. misschien ook nog bij de ja, kinderen. Ja. Ja. Dat weet ik. Nee, geen kinderen. Oh. Wel, wel verbouwing. En uh, toen uh, op een, eigenlijk een, volgens mij was het een hele mooie novemberdag, ging ik naar Hilversum om naar, uh, naar de academie te gaan. En ik had uh, zitten zingen in de auto. En ik parkeer mijn auto en ik loop het gebouw binnen en ik begin keihard te huilen. En er stond daar een grote bank, dus ik ben uh, op die bank gaan zitten. Nou, ik denk dat het een minuut of twintig duurde voor ik mezelf bij elkaar geraapt had. denk okay, nou, ik, oké, nou, heb tranen drogen en uh, dan ga ik weer. En toen wilde ik echt naar mijn klas lopen, want ik was vastbesloten om mijn lessen te gaan volgen. En toen begon ik dus weer keihard te huilen. En toen kreeg ik wel in de gaten van, dit, uh, dit wordt hem niet vandaag. Dit was die tweede keer burn-out? Dat was de tweede keer burn-out, ja. En wat heeft u, want u, hey, u heeft dat boek geschreven, gefeliciteerd met je burn-out. U gaat ervan uit dat uiteindelijk Uiteindelijk iedereen, hoe vaak ze ook burn-out raken, uiteindelijk er niet omheen kan om iets te veranderen. Ik ben een keer geïnterviewd voor een, uh, een boek en iemand zocht uh, mensen die twee of meer keren een burn-out hadden gekregen. En toen vertelde die, die, die interviewer mij van, ja ik heb ook iemand die heeft al vijf keer een burn-out gehad. En toen moest ik wel lachen, zei die is zeker onderweg naar nummer zes, want ja soms veranderen is niet makkelijk en eerlijk naar jezelf kijken van wat doe ik nu... Mm -hmm. waar ik mezelf gewoon elke keer weer mee in de vingers snijd. Dat horen mensen niet graag en sommigen willen er echt niet aan. En die blijven maar van burn-out in burn-out ja. in burn-out vallen. Overigens is het ook wel weer in de tijdgeest... er zit ook iets heroïs aan burn-out raken. Er zit ook iets aan van ik heb heel erg consentieus gewerkt... ik heb me vol overgave uh, in de maatschappij gestort. Iedereen vertelt in interviews dat die burn-out is geweest... Uh, ja, dat het hoor je nou vaak, hè? allerlei mensen. dan Want ik ja. heb geleefd, ik heb vuur ge gehad. Ja. En daarom ben ik nu overspannen geraakt, burn-out geraakt. Zit dat erbij? Nou, het is wel zo. Ik zeg altijd tegen mensen, van je hoeft je nergens voor te schamen. Want het zijn juist de doorzetters die een burn-out krijgen. Want die ja, gaan dat door. bedoel ik juist. Maar eigenlijk, op dat moment toen ik dat had... voelde ik me toch wel een grote stomme ezel. Want het was niet dat het... Ik had... Enerzijds had ik het niet aanzien komen. Anderzijds geeft je lichaam al lang van tevoren allerlei signalen: uh, hoofdpijn, vastzittende schouders, uh, last van je, van je darmen of maagpijn of andere stramme, spieren. Uh, uh, ja, echt een, een heel scala aan lichamelijke signalen krijgen. Je ja. vindt dat niet dat er iets heroïs omheen hangt. Nou, ik zou het vooral niet doen voor de eer of zo. Nee. zou ik niemand aanraden. Maar nee, ik, ik, ik, ik, ik verbaas me dat je het zo benoemt. Want ik, uh, ik krijg eerder mensen die, die zichzelf echt een watje vinden... of een eh, vinden zichzelf echt een loser. Ik denk, nee, nee, dat ben je niet. Je, je, je, je hebt gewoon uh, uh, niet goed naar jezelf geluisterd... en jezelf niet belangrijk gevonden. Ik vind jezelf niet belangrijk vinden, vind ik niet heroïs. Was het vroeger gewoon overspannen eigenlijk? Vroeger had je dat woord niet. Vroeger had je niet burn-out. En ik, ik denk ook wel dat um, de... Ik, ik hoor, nu hoorde ik laatst iemand die zei van... oh, die had iets meegemaakt. En toen gebruikte ze het episch. En dan moest ik vreselijk om lachen. Want het is telkens een schepje erbovenop. En eerst was het overwerkt. En toen werd het overspannen. En nu ben je burn-out. En ja, je, je hoort wel eens mensen op het moment dat ze... Uh, wij spreken een proefwerkweek gehad. hebben ze, nou, ik ben helemaal burn-out. En uh, ik, nou, ik snap wat je bedoelt. Je hebt het even gehad. Ja. Maar ja. <laughs> het is ja. geen burn-out. Maar uh, dat is wel een beetje hoe we nu met taal omgaan, denk ik ook. Het wordt een beetje... Dat je hier en groot. daar gebruikt in onzinnige uh, settings. Ja, nou nee, soms het is gewoon in de hè, in de volksbond populair, groot, groot, grootst. Groot. Maar de mensen die echt een burn-out hebben, die hè, ziek thuis zitten en, en ja niet van ik niet weten hoe ze weer op gang moeten komen, uh, die. Uh, ja, maar zijn daar echt geen niet... geintjes nee. over. Nee. Is het opmerkelijk dat steeds meer jongeren.? Hè, we hoorden dat bericht van TNO hier aan het begin van dit gesprek. Dat steeds meer jongeren tussen de 26 en 30 bijvoorbeeld hè, laag opgeleid, burn-out raken. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat het wel degelijk te maken heeft met de veelheid aan media... Uh, waar we tegenwoordig allemaal over kunnen beschikken. En het, uh, het ideale beeld waar we constant mee geconfronteerd worden. En waar je jezelf als, he, als jong mens aan meet en mee vergelijkt. En de lach, lat ligt zo hoog. En ja, de, ja to, toen ik... Uh, uh, op de zat hadden, hadden we de Tina bijvoorbeeld. We hadden ook geen niet echt van die fotodingen. Uh, Tegenwoordig is het allemaal foto. Het is op internet, het is op televisie, het is in blaadjes. We leven met een beeld van hoe het leven zou moeten zijn, bedoelt u te zeggen? Ja, en mensen vergelijken zich natuurlijk heel graag met anderen... En dan, die, ja, in je geest is het al heel snel... dat die ander mooier, beter, slimmer, dunner, uh, handiger is, uh, noem maar op. En daarmee maak je jezelf klein. En ja, dat is wel, denk ik, ook de basis van burn-out. Dat je een slecht zelfbeeld hebt uh, over je eigen ja. kunnen op enig moment. U heeft het boek geschreven. Gefeliciteerd met je burn-out. Maar er staat natuurlijk een andere kant tegenover. Namelijk de collega's die opeens met één man minder moeten werken. De partners van degene met een burn-out... Die zit er ook, hè, die kant. Ja, die zit er ook, ja. Ja, ja, ja. voor die partner is dat helemaal niet uh, makkelijk. Want dat uh, weet ik wel van mijn partner. Die wist ook niet van: moet ze nou een schop onder de kont geven over, of een aaien over de bol? Ja, en? Wat, uh, wat, wat uh, wilde je? Ja, alles geprobeerd. <laughs> en, <laughs> um, ja, nou ja, in dat boek uh, uh, uh, wijt daar ook een heel stuk aan. Uiteindelijk, je moet het zelf je goed gaan voelen. En je kunt niet uh, gaan wachten tot je partner heel lief is. Of wachten tot je partner de juiste knop vindt om jou in beweging te krijgen. Dat moet je zelf doen en ja. zelf willen. Want is die er? Ik bedoel, zijn er tips te geven bijvoorbeeld aan partners die met burn-out... Uh, mensen te maken krijgen, geliefden. Ja, ja ik, uh, ik zeg altijd, joh, word, word maar iemands fan. Doe maar net of je, hè, als je fan bent van, van Madonna bijvoorbeeld... Dan, dan vind je alles aan Madonna geweldig. En je wil er geen kwaadwoord over horen. Ook niet dat ze vals zingt. en uh, Terwijl ze dat zelf ook nog zelf als toe zou willen geven, Wij spreken. Maar nee, Madonna is geweldig. En als je dat nou voor je partner kan doen, gewoon... Uh, on, uh, onvoorwaardelijk in iemand geloven. Want dan kun je iemand uitnodigen om uh, zelf dat ook te gaan doen. En dan zonder het op te dringen. Hè, want anders ga je iemand alleen maar zeggen van ja, ja, jij kan dat allemaal wel zien, maar ik zie dat niet. Nee. Maar, maar eigenlijk ja, is dit uiteindelijk als het zover is. Hè? Iemand is al yeah. burn-out. Maar het gaat er natuurlijk om dat we het niet worden. Ja, dat vind ik altijd lastig. Want, uh, uh, de, de of komen... is het juist goed om het te worden? Nou, je gunt het niemand. Ik zou niemand. Ik heb het zelf meegemaakt. Het is vreselijk. En je gunt het echt niemand. Maar uh, je ziet het wel eens bij. Um bij iemand in je omgeving. En dan zie je gewoon dat het niet goed gaat. En dan kun je diegene wel remmen en zeggen: van joh, ik neem wat uit handen of ik help je. Maar vaak uh, zit diegene die heeft een soort. Uh, zit in een soort sneeuwbal. en het lijkt wel of die per se onderaan die helling terecht moet komen. om daar uh, pas erachter te komen van hé, hey, ik moet het doen. En voor die tijd uh, slaan ze vaak je goede raad in de wind. Dus er is bijna niks aan te doen? Ik, ik vind het uh, ingewikkeld. Kijk, je kunt wel iemand op een gegeven moment erop aanspreken. Ik geef natuurlijk wel lezingen en workshops waarop je op een gegeven moment bijvoorbeeld mensen attent gaat maken van luister eens, op een moment dat je nou, ik geef altijd een heel simpel voorbeeld. Als je een cake gaat bakken, dan zet je hem in de oven en je zet een wekkertje. En als dat wekkertje afgaat, dan weet je, nu moet mijn cake eruit. Je kunt hooguit zeggen, van, ik geef hem nog vijf minuten. Maar als je dat met uh, je eigen lichaam doet, als je hoofdpijn hebt, nou, dan gaan we niet uh, je, je cake uit de oven halen. Nee, zetten we een soort uh, demper op die wekken. En ik hoor, we gaan, hem niet, ik, ik hoor hem niet. Ik wil hem niet horen, ik ga gewoon door. Ja. En, uh, en dat is wel waar je mensen alert kan maken: van, hé, hey, maar dat. En, en eigenlijk, dat is wel heel belangrijk: je gevoel is je kompas. En uh, dat kompas, dat moet je gaan leren gebruiken. En daar maak ik mensen altijd attent op. En dat is wel belangrijk. Dat je zegt van hé, hey, luister, het is niet normaal om elke dag hoofdpijn te hebben. Nee. Of het is niet normaal dat jij uh, uh, gewoon met zo'n smoel naar je gezicht gaat en, uh, en gewoon geen zin hebt. Geen zin hebben, is ook een symptoom. Ja. Goed, dankjewel. Marina Schriek die dus het boek gefeliciteerd met je burn-out schreef. Morgen in, uh, in onze serie over de hectische wereld... iemand die juist orde wil aanbrengen in de chaos. Namelijk ontwerper Paul Meixenaar... die beroemd is om zijn bewegwijzering voor luchthavens en stations. Willemijn Veenhoven, um, waar begin jij straks mee bij BNN Today? Waar beginnen we mee? Ja. We beginnen met aan te kondigen dat we verschillende uh, bijzonder leuke onderwerpen <laughs> hebben. Zoals Juventus Real Madrid, vanavond live bij ons in de uitzending. En zoals bijvoorbeeld Mano Boezamoer, een jonge Marokkaan. Oh ja. die, die was, je hebt hem gisteren misschien met Paul ja, Witteman ja. gezien. Leuk. Ja, leuk. Maar dan hier, het wordt, het wordt zoveel leuker, kan ik je vertellen. Ja, ja zoveel leuker. Kijk aan. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Hier is Swemke Volthuis met het nieuws van half negen. Minister Schuld van Verkeer wil de maximumsnelheid niet weer verlagen. Volgens de minister blijft de luchtvervuiling binnen de Europese normen... en wordt ook voortdurend gemeten of die norm niet wordt overschreden. Oppositiepartijen D66, CDA, GroenLinks en SP in de Tweede Kamer... willen een parlementair vooronderzoek naar de afluisterpraktijken... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. De regeringspartijen PvdA en VVD willen eerst een onderzoek afwachten... van de commissie Toezicht, Veiligheid en Inlichtingendiensten. En de Vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht... wil dat oud-wethouder Jan van Zane de nieuwe burgemeester wordt. De 52-jarige VVD'er moet Aleit Wolfse opvolgen. En nu al grote opwinding in de kunstwereld. Want bij de eerste kunstwerken uit de nazischat in München... waarvan de details bekend zijn gemaakt... zitten werken van belangrijke kunstenaars... zoals Matisse, Lieberman en Chagall. Er zijn werken bij die tot nu toe onbekend waren... of zelfs als verloren werden beschouwd. Tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Een hele avond. De 22-jarige Mano Bouzamour is de gast. Hij schreef het boek De Belofte van Pisa over een jonge Marokkaan die opgroeit in de Amsterdamse diamantbuurt, naar het VWO gaat en het straatleven achter zich laat. En dat verhaal gaat grotendeels over hemzelf. Na negen is hij hier. En je hoort het net al in het NOS nieuws: een parlementair vooronderzoek dat wensen de oppositiepartijen. Um, Zometeen het laatste nieuws van NOS-verslaggever Michiel Breedveld. En we blikken vooruit op de komst van de MTV European Music Awards... naar Amsterdam komende zondag. Het zijn prijzen die worden sinds 1994 uitgereikt, de IMA's. En de samenstelling verandert nog wel eens. Er gaat dus een categorie af of er komt er eentje bij. En soms doen ze ook eenmalig een beetje een bizarre categorie. In 2008 bijvoorbeeld. Toen werd er een IMA uitgereikt voor de best act ever. beste act ever. Ever. Ooit. Ever. Ooit. Wie denk je dat er won? Ja. Tot Michael Jackson, denk je? Ja? Rick Astley. Won. <laughs> ja. nee, we you love. Nou, daar kan ik eigenlijk wel in komen. Ja. Goed, dankjewel, Rolof. Straks meer van jou. Meekijken kan de radio 1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zie je fotograaf Jeroen Schwolfs. Um, alle hoofdsteden ter wereld op de foto zetten in zes jaar tijd. Dat is het plan. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat zeker lukken. Ja. Ik ben ook al 4,5 en half jaar bezig, dus <gacht> ik, ben, ik ben ruim over de helft, dus in die zin uh, het ga is, de goede kant op. Het he? zou eens tijd worden. Ja, je, bent ja, het, een het word, je bent heel even terug in Nederland. Wat wordt de volgende bestemming? Nou, ja, ik, ik, kom, ik kom terug uit Senegal nu net, dus uh, daar vlieg ik ook weer op terug. En dan, ja. Uh, ja, dan komen we meteen landen als Mali en uh, Mauritanië aan de buurt, dus uh, het wordt wel weer een spannend tripje. Ja. Alle hoofdsteden ter wereld, je maakt daar foto's je schrijft er ook weer boeken over. En dat zijn bijzonder openhartige boeken, kan ik wel stellen. Ja, ja, klopt ja, zo. Dat, ja. Uh, ja, dat, ja, dat ga ik <gacht> zo van je horen. Hou dat vast, die gedachten. Maar eerst het sportnieuws, Robert Meder, goedenavond. Ja, goedenavond. De FBK Games die lijken voorlopig gered. Het college van BNB heeft een nieuw voorstel ingediend om het atletiek evenement in ieder geval de komende vijf jaar te kunnen organiseren, daar in Hengelo. Uh, het atletiekstadion wordt niet verkocht aan de voetbalclub SC Twente. Daardoor kunnen de FBK Games, zoals het er nu uitziet, doorgaan. En dan de Champions League. Je zei het al. bij München, Paris Saint-Germain en Real Madrid uh, kunnen zich plaatsen voor de volgende ronde. Real Madrid speelt vanavond tegen Juventus. En die wedstrijd wordt uh, gevolgd door Andy Houtkamp. Um, wat denk jij? Gaat Real zich plaatsen, Andy? Nou, ik denk dat het een, uh, een moeilijke avond wordt voor Real. In uh, en tegen Juventus in Turijn. 41.000 mensen. Juventus moet namelijk winnen. We hebben twee punten. Uh, na drie wedstrijden en Real negen punten na drie wedstrijden. En ik denk dat Juventus het uh, Real wel heel moeilijk gaat maken. Maar vergeet niet Cristiano Ronaldo, Garrett Bale en Benzema. De drie man in de spits bij Real Madrid. Ik schat dat ze met z'n drieën zo'n 250 miljoen waard zijn. Mm -hmm. Verder nog bijzonderheden voorafgaande aan, de, aan het duel? Nee, het, het, wel een leuk feitje. Antonio Conte, de trainer van Juventus heeft ooit als speler gespeeld onder de trainer van Real Madrid... Carlo Ancelotti in het begin van de jaren 90. Maar uh, voor de rest wordt het gewoon lekker voetballen... onder leiding van Howard Webb om kwart voor negen. Goed zo, kwart voor negen inderdaad. Dan live te horen hier op Radio 1 natuurlijk. Feyenoord wil uh, tot slot het standbeeld van clubicoon Moulin verplaatsen. Uh, het moet uh, van het voorplein van de Kuip naar een plek binnen de hekken van het stadion. Waarom vraag je dan af? Nou, van Dalen hebben het beeld de afgelopen, uh, afgelopen week einde beklat. Op de sokkel stond een tekst die verwijst naar de aanhang van Ajax. Je kijkt erbij van dat hij ja. dit moet voorlezen. Blijft er gewoon af van zo'n icoon. Laat hem gewoon staan. Ja. Wil ja. je er verder wat over komen? Nee. nee, ik vind triest dat zoiets binnen de hekken moet, omdat anderen er niet met een poten vanaf kunnen blijven. En meer, meer, meer. Zo de is jup. het. Dat allemaal een uur lang straks langs de lijn. Nou, nee, dat denk ik niet. De opwinding van Robert Meder en andere zaken. Dankjewel, nou. Robert. I Nothing. Alicia Dixon. Radio 1, PNN Today. En we gaan naar Den Haag. Want oppositiepartijen CDA, GroenLinks, D66 en SP die willen een parlementair vooronderzoek naar de NSE en hun afluisterpraktijken. Michiel Breedveld, onze politiek verslaggever van de NOS. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, onrust in Den Haag. Hè. Vooral natuurlijk toen uh, er bekend werd van die 1,8 miljoen afgeluisterde... of in ieder geval opgeslagen telefoongesprekken door de NRC. En nu is de maat een beetje vol in Den Haag. Ja, daar lijkt het op. Je zegt onrust, maar het is meer ongerustheid. Uh, wat hangt er ons nog meer boven het hoofd? En uh, het merendeel van de onthullingen moet natuurlijk toch uh, van Snowden komen... Mm -hmm. via The Guardian en de journalist Greenwald. Uh, daar is het het wachten op. Maar ondertussen probeert men uh, in de politiek uit alle macht, en de journalistiek overigens ook, uit alle macht uh, de rol van de Nederlandse veiligheidsdiensten uit te diepen. Ja, en dat blijkt toch bar moeilijk, want wat geheim is... moet vooral geheim blijven, zo redeneert uh, de minister Plasterk... die erover gaat, en de Kamer neemt het toch geen genoegen meer, nemen, uh, meer mee. Uh, en dus mm -hmm. zegt Gerard Schouw van D66, we nemen het heft zelf in handen. Dag in dag uit zijn er nieuwe onthullingen. En het kabinet zegt eigenlijk...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 En dan zegt Gerard Schouders eigenlijk van... ja, ik wil, ik wil informatie en dat wil ik horen van de AIVD, van de MIVD. Ja, onder meer. Maar ook wat de minister zelf allemaal heeft ondernomen... wat hij bespreekt met zijn Amerikaanse evenknie. Kortom, er mag best wel eens wat meer openheid komen... over de rol van de veiligheidsdiensten. Maar goed, ja, de regeringspartijen die houden het vooralsnog tegen... zo'n parlementair vooronderzoek... wat eventueel tot een enquête zou kunnen leiden... Mm -hmm. maar als daar komt het niet van, want VVD en PvdA zeggen van ja, sorry hoor. Maar we hebben net een onderzoek gevraagd bij de toezichtscommissie op de veiligheidsdiensten. Luister maar naar Klaas Dijkhoff van de VVD. Sommige zaken kun je in Nederland niet achterhalen. Hier liggen die antwoorden niet. Die liggen in Amerika. En dan moet het gesprek met de Amerikanen over hoe we het onderling omgaan uitkomst bieden. En het onderzoek wat de Amerikanen zelf instellen. Ja, en dat antwoord vinden we dus niet hier. Nee. Dus ja, VVD ziet het niet zitten, PvdA ook niet. Nou, dan blijft het bij de wens. Ja, de wens is de vader van de gedachte, maar je weet het niet. De Partij van de Arbeid is behoorlijk kritisch. Is ook zeer voor privacy, ook op internet. Heeft de eigen minister Plasterk al aangespoord... om toch zich wat krachtiger uit te spreken... tegen de Amerikaanse praktijken van de NSA. Mm -hmm. Ja, kortom, wellicht dat er op een gegeven moment oh. een druppel is... die de emmer doet overlopen. En dat toch ook regeringspartijen zeggen van ja... Wat het kabinet doet is niet voldoende, we doen het zelf. Nou ja, als nodig komt binnenkort met nog veel meer over Nederland. Ja, daar zitten we dus op te wachten. Dat is eigenlijk die ongerustheid waar ik mijn verhaal mee begon. Ja, wat hangt ons boven het hoofd? Uh, zal daaruit blijken wat de rol van de Nederlandse Veiligheidsdienst is? Want daar zit toch het pikante. Kijk, dat de NSE over de schreef gegaan is... dat lijkt vooralsnog wel zeker. Maar wat hebben onze eigen AIVD... en dan met name de MIVD, de Militaire Inlichting Veiligheidsdienst... wat hebben die gedaan? Hebben die ook op grote schaal gegevens verzameld? En die 1,8 telefoonge miljoen telefoongegevens waarover gesproken wordt... Mm. hebben de Amerikanen niet, niet gewoon van ons gekregen? Juist. Michiel Breedveld, onze politiek verslaggever van de NMS... dus over het parlementaire vooronderzoek... gewenst door de oppositiepartijen CDA, GroenLinks, D66 en SP. Michiel, dankjewel. Alsjeblieft. Kom op. Binnen zes jaar alle hoofdsteden ter wereld op de foto zitten. Dat leek fotograaf Jeroen Zwolfs wel een gers idee. en dus vertrok hij vier en een half jaar geleden met camera in zijn rugzakje. Het is nogal een klus. Er zijn 203 hoofdsteden. 123 heeft hij er gehad. Azië, Amerika en een groot deel van Afrika. Nog anderhalf jaar en Europa te gaan. Vanavond maakt Jeroen een pitstop in onze studio. Na 123 landen heeft hij natuurlijk een schat en ervaring. We gaan even snel wat vragen met je doornemen... in de vorm van zijn ouderwets vriendenboekje. Ik stel de vraag en jij maakt het af met een hoofdstad. Uh, de mooiste stad waar ik was, is... Dat is meteen al heel lastig. Dat is heel pittig. Uh, nou, Johannesburg, want die hebben echt hun best gedaan de afgelopen tijd. Daar, daar doen ze goed hun best. De echte diarree loop je op in? Ja, in India wel heel veel gebeurd. Ik ga nooit meer terug naar? Noord-Korea. De schoftrugste taxichauffeurs vind je in? Uh, kom ik ook niet in meer terecht denk ik. <laughs> ja, overal, ja, weet je. Niet reclame voor India. En tot slot, de meeste vrouwen deed ik in? Nederland. <laughs> nou, ja. want dat zijn de makkelijkste. De nee, overigens. maar die ken ik het best. Die ken je het best. het gaat komen de combinatie. Ja, uiteraard. En je hebt ja. ook een beetje haast, dus je hebt zoveel tijd heb je niet. Nee, nou, in Afrika niet, nee, nee. Daar heb je geen haast? Of daar, nou, daar ik, heb je geen zin ik in ik de vrouw, juist bedoel je? heb wel haast, want daar ben ik juist maar vijf dagen per, per hoofdstad. En dat is natuurlijk heel kort om enige amuze avonturen te ondernemen. Ja, vijf dagen is te kort. Nou, vind ik wel. Ik moet nog fotograferen. Ja, precies. Goed. Over de vrouwen komen zij, wij zo meteen nog meer te spreken. Ja. Um, uh, heel, kan je kort vertellen waarom nooit meer terug naar Noord-Korea? Nou, ja, omdat dat is wel echt een heel, een heel eng land. En, uh, en om die foto daar te maken heb ik wel uh, misschien wel wat dingetjes gedaan... die niet helemaal de bedoeling waren. En, uh, niet, nou, ook niet heel erg hoor, maar uh, je moet daar in ieder geval niet... op een gegeven moment alleen naar Pyongyang gaan, uh, gaan, uh, gaan rondlopen. En dat deed jij wel? Ja, heb ik heel even gedaan. En dat, uh, dat kon ook toen wel even, maar... Uh, nou ja, dat zijn op zich niet dingen die heel erg geapacheerd worden daar. En, uh... Want je werd, je werd gevolgd? Of dat... ja, ja, als je meegaat met zo'n tourgroep. En dat heb ik uh, ook gedaan. Dat is eigenlijk mm -hmm. de enige manier dat je, dat je erin komt. Uh, ja, dan word je eigenlijk constant in de gaten gehouden. Door die mensen die meegaan met jouw groep. Dat zijn dan de minors eigenlijk een beetje. Dat heeft Floortje Dessing ook gehad. en Bij jou bespeur ik iets van. Ik wil er nooit meer naartoe want er is iets gebeurd. Ja, nee, ik, weet niet, ik weet niet precies wat Floortje daar gedaan heeft. Maar uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik probeer daar een vrij uh, kritisch en eerlijk beeld te geven. Van, uh, van wat daar gebeurt op mijn manier binnen mijn project. En daar moet ik alleen voor zijn in zo'n straat. En, en niet, juist niet met begeleiding. En dat, uh, ja, dat is uiteindelijk wel gelukt, maar, maar heel, uh, heel kort. En dat is wel een mooie foto geworden ook uiteindelijk. Maar... Zeg maar de stress die daarbij komt kijken... ook om het land weer uit te komen met die foto ook dan. Hè. Dat, dat is voor mij wel een reden om, uh, ja, om niet meer terug te willen. Want je hebt en, en, echt die, die foto naar buiten gesmokkeld. Zo moet ik het zien. Ja, nou ja je hebt hem niet, niet, niet ingebracht of zo... maar hij is, wel, uh, <lacht> hij is wel op bepaalde plekken verstopt... waardoor hij uiteindelijk het uh, oh ja? ja, land uit is gekomen. Ja. Een old school oh. fotorolletje nog. Nou, je mocht, grappig genoeg, je mocht wel dus een, een, een laptop meenemen toen de tijd. Telefoon niet, hè, die moet je meteen afgeven ja. bij de grens. Net die als laptop net, net heb je op een bepaalde plek Die heb ik ingebracht? Nee, ingebracht. Ik, heb, <laughs> ik, nee, ik, heb, nee ik heb in die laptop, ik heb, uiteindelijk ik heb ik heb een aantal bestanden heb ik, uh, geselecteerd. Uiteindelijk daarvan van één, dat vond ik de beste foto. Ja. En die foto heb ik in die laptop en ik ook, had ook een iPodje bij me. Toen heb ik die allemaal begraven in alle andere uh, ja, programma's. Ja. Eén bestandje maar natuurlijk. En uh, nou, dat hebben ze niet gevonden. En, uh, zoals je maar dat gedaan. was even spannend, begrijp ja, ik. Ja. ja. 203 hoofdsteden in totaal en je zit nu op nummer 123 ja. Senegal dus ja. je moet er nog een, nog een aantal en nou begrijp ik de beste ideeën worden wel gezegd die ontstaan in de kroeg maar bij jou was het eigenlijk je liep dronken naar huis ja, toen kwam het beste ja. Ja, idee. ja dat is natuurlijk ook geen geheim meer want dat, dat verhaal komt dan in het eerste boek al geschreven heb voor dus, dus dat klopt daarna ja want even voor de helderheid je, je maakt foto's maar van al je avonturen schrijf je ook weer boeken en je, ja. je tweede komt bijna ja, ja die gaan niet zozeer die boeken gaan dan niet zozeer over die foto's al wel het fotograferen in sommige eh, verhalen ook wel naar voren komen maar is dus eigenlijk die gaat meer dat die boek gaat meer over hoe is dat dan om, om zes jaar lang over de wereld te zwerven en op ja. al die plekken te komen, in al die landen. Alleen, ook zes jaar. Ja, dan maakt u van alles mee. Dus uh, ik ben erover gaan schrijven en uh, dat, dat zijn eerlijke en uh, wel leuke verhalen geworden, ja. geloof ik. Want je viel uh, um, ergens, je, je, je was dronken, je bland op ja. je muil en toen in één keer had je, ja, zag dus je met, het licht en dacht je, ik ga dit ja, project doen. Dat is een beetje een nadeel van die openhartigheid dat je dus dit soort verhalen bij wil terugkomen. Maar dat, ben ik, dat vind ik niet erg hoor, maar uh, was een tijdje geleden. Maar uh, dat klopt en, uh, en, en, en ik heb tot toen bedacht. Uh, toen ik daar op die, op die stoep lag, vrij lang wel. En, uh, en dat, uh, dat wist ik nog steeds de volgende dag. Dat het me een mooi idee leek om alle, het straatleven... en alle hoofdsteden ter wereld te fotograferen. en uh, ja, Toen het nog ietsje nuchterder was, toen, uh, toen vond ik het nog steeds een mooi idee. En dat is ja. inmiddels alweer negen jaar geleden. Dus, uh... En daar heb je uiteindelijk een geldschitter bij gevonden. Een man die dat een schitterend project vindt. Ja. En, en zodoende ja. kan jij zes jaar lang over de wereld reizen. Maar je ja, moet wel even terugbetaald worden. Hè. Dus, uh, dus, dat wel. Dat, dat ja. was nog even pittig natuurlijk. Ja. Uh, je zegt al van ik, ik schrijf daar boeken over, vooral over hoe het is om in je eentje zes jaar lang over de wereld te reizen. Ja, ja. Um, op een gegeven moment had je een vriendinnetje. En um, toen kwam je terug. Het was het uit. En dat was niet zo raar. Want je schrijft nogal openhartig over al je amoureuze escapades. Ja, okay, denk je ik hebt denk echt dat ik... tweede deel gedeelte wel mee had gelezen, ook al, begrijp ik. Ja, ja Ik denk ja, dat, dat klopt, is, schrijft dat. Nee, dat niet is inderdaad op, waar. En ik, heb, ik heb haar um, trouwens nog steeds enorm goed contact met hoor. Maar. Uh, ja Ik heb dat allemaal wel opgeschreven, omdat ik het belangrijk vond om een eerlijk verhaal te vertellen. Als je dit dan doet en je gaat het delen, doe dan ook. Ben dan ook eerlijk over en vertel alles wat daarover te vertellen is. En dat is dan daardoor ook vrij persoonlijk. Maar ik ben zelf journalist en ik vind dat, ik vind dat leuk om zo'n boek te lezen. Dus zo heb ik het natuurlijk zelf ook gedaan. Ja. Ja, ik heb het natuurlijk wel haar eerst laten lezen voordat het zeg maar, in de winkel lag. Ja, en het is nog wel bij, trouwens bij de boekpresentatie geweest... maar daarna was het al klaar. Ja, was het wel klaar. Ja. Daar maak ik uit op dat het om uh, best een aantal uh, uh, amoureuze affiniteiten... en escapades gaat, zoals ik net al zei. Um, lijkt me ook wel weer een mooi boek, aan zich. Nou, die komen, ook, die komen er ook vrij veel voor, maar het, is, het, is, uh, die moet, het gaat wel over 4,5 jaar, hè? Ja. die twee boeken nu. En uh, ook 4,5 jaar single zijn. En als ik, ik heb hmm. natuurlijk wel eens, uh, dat, toch, dat optelsommetje gedaan en dan valt het echt wel mee. Maar als je <laughs> dat in, in 100, 180 pagina's gaat, <laughs> dan, dan lijkt het weer veel. Maar dat, ik, ken, ik ken genoeg Welke, jongens in Amsterdam die daar ruim overheen gaan. Dus, welk dus land is het preutst? Ja, nee, ja, Preza. Dan kom je natuurlijk wel een beetje in, uh, in de islamitische hoek, hoe kom je dan terecht? Waar, uh, maar die heb, waar heb ik nog niet zo heel veel van gehad trouwens hoor. Dus, uh, maar wel dat, een aantal. Ja, dat is natuurlijk toch wel wat lastiger dan een enorme, enorme vrije steden zoals een bangkok. Ja. Uh, of, of steden waar heel veel experts zitten. Die hebben natuurlijk ook een eigen sfeertje en een, een wereldje waar, ja, waar mensen kort zijn en, en heel erg uh, op elkaar reageren en dan ook weer uh, en nou, ook de auto steks. In, nou ja, Zuid-Korea wel, ja. Maar Noord-Korea moet je er niet aan uh, beginnen. Moet je, dan moet je dus uit die, uh, uit die tour halen, inderdaad. Ja, ja. Uh, dat deed je dus. Ja, er was wel een is Later. Maar, okay. Heb je het wel eens met iemand niet gedaan in een bepaald land? Nou, nee, ja, maar dan gaan we ze met de verkeerde kant op. Want het is echt wel <laughs> veel reizen mee. het gaat er meer om dat je... Nee, ja, kijk, reizen het. is. Er zit ook een zo eens. ook bij reizen, ja. zeker als je zo lang reist. En ja, dat is voor heel veel mensen is dat een belangrijk onderdeel van... Nee, Laten we het maar. over andere verhalen hebben. Want er is, ja, een, je precies. schrijft over veel meer dingen. Bijvoorbeeld, um, dat is een mooi verhaal. Ik geloof dat, dat je op het um, vliegveld van Israël bent... Ja. En jij ja, laat je. Ging niet goed. Nee, jouw paspoorten liggen hier, helemaal volgestempeld. Ja. Maar dat vonden ze wat raar en ja. toen, en toen moest je mee. Ja, ja, inderdaad. En ik had, ik had dat ook nog. Dat was trouwens soms wel grappig. Hè? Want ik maak soms wel echt verkeerde keuzes nog steeds. Terwijl ik dan een soort van professionele reiziger ben. Maar ik in dit geval had ik ook wat boeken aangenomen. Van een uh, goede vriendin van mij. Die uh, daar ook een boek aan het schrijven was. Trouwens, mm het -hmm. derde boek al. En dat ging over de Palestijnse kant van de zaak. En die heeft mij wat boeken meegegeven. Ik heb er niet zo goed naar gekeken. En gewoon meegenomen hè, naar, naar, naar het vliegveld. En het eerst kwamen ze dus die paspoorten tegen. En daar staan dus. Uh, nou, er staan 300 stempels in. Maar waaronder uh, gewoon een groot aantal. Uh, tijd uh, uh, islamitische landen. Nou, en dan lig je daar natuurlijk meteen een beetje verdacht. Uh -huh. En dan moest ik natuurlijk even mee en uitleggen waarom dat dan kwam. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik daar overal op vakantie was. En uh, dat werd niet echt, uh, niet echt geloofd. En vervolgens zijn ze door die tas gegaan. En daar kwamen alleen maar boeken uit van uh, Free Palestine en uh, <laughs> weet je, Hamas in Gaza. En uh, dat ze dus toen werd natuurlijk de, de verdenking nog wat groter. Ja. Dus uh, dan ben ik uren ben ik daarmee bezig geweest. Ze hebben die hele tas leeggehaald. Ze hebben nou ja, een onderzoek bij mij persoonlijk gedaan. Ook uh, wel redelijk invasief ook. En, uh, redelijk wat? Nou ja, dus dat dan hè? dan moet je gewoon je, je broek gaan uittrekken. En <laughs> je bent ook even... Je telefoon ook kwijt, een uur. Dus wat daar dan allemaal uit is gehaald, alles waarschijnlijk. He, dus daar, daar schrik je dan wel van. En uiteindelijk kon ik, uh, kon ik terug uh, naar Nederland, maar moest mijn, mijn, mijn koffer moest achterblijven leeg. Dus toen kreeg ik allemaal spullen in een soort van kortandendoos, kreeg ik mee. En uh, de koffer kwam eens een keer drie dagen later aan. En ze hebben want, nooit wat hebben ze daarmee gedaan? Ja, dat heb ik natuurlijk gevraagd. Van, wat is er dan? Uh, ja. Wat is er dan? En dat mocht ik niet zeggen. Je, dus je hebt geen idee. Ze hebben nee, drie dagen heb jou Ja. Ik weet nog steeds niet hoe. Ja, dus je moet ik het eigenlijk drie dagen later op geboel komen Ik het neem aan dat te je maar ritueel wel verbrand hebt daarna, Wie nee, weet wat nee, ze er allemaal nee, nee, niet. Stoppen. Nee, want dat is mijn trouwe koffertje en die is ook wel 123 landen geweest. Dus die, die blijft natuurlijk lekker met uh, me mee. Reizen. Maar ook met alle nse verhalen in je achterhoofd neem jij die koffer nog overal mee naar huis. Ja, maar handen. ik heb dus niks, niks te verbergen. Is, uh... Nee, maar goed, je komt nog eens ergens. Nou, ja, nee, dat wel. Ja. Um, je moet nog eventjes ruim anderhalf jaar. Ja. En wat is het? 80 foto's. En dan, en dan exposeren op een film? Ja, of Je tuurlijk, hebt natuurlijk tuurlijk. genoeg verhalen. Er ja, ja, was altijd wel het idee om er natuurlijk een groot fotoboek van te maken. Maar uh, ook om, om he, de, de, de beelden terug te geven eigenlijk aan de mensen zelf. He, dus exposities in parken willen we dan wereldwijd. Of, of in, ook in de hoofdsteden. Maar dat is natuurlijk nog wel een grote onderneming. Maar dat willen we zeker gaan doen. Ja, en, en dan die boeken die ik schrijf. Dus dat is natuurlijk ook wel een hele leuke manier om, uh, ja, om het verhaal naar buiten te brengen. Ik ben dan aan de derde begonnen inmiddels. Dus, uh... Kan je ooit nog normaal gewoon in Nederland wonen? Je bent... Normaal in Nederland? Um, nee. Nee, hè? Nee, dat lijkt me lastig uh, na dit avontuur. Oh. Het, het, het, nee, dat lijkt me ook. Het, het wordt doodzaam voor ja, moet je, voor je per se op één plek wonen. Hè? Dat is natuurlijk ook de vraag. Nee, liever niet. Oh, nou, dan, nee. dan, dan zijn we nee. het over eens. Ja, ik, ik, ik, ik, ik moet dit werk hier doen. Kan ik moeilijk in het buitenland doen, maar anders... Nou, geen nou, morgen geen met ons. je mee. We hebben het er nog over. Jong, dankjewel. je wel. Okay, Bye-bye. De Champions League. Vierde wedstrijd in de groepsfase. Andy Houtkamp die kijkt naar de juventus Real madrid in groep B en Real staat daar bovenaan. Maar speelt nu uit tegen Juventus. Staat 0-0. Gespeeld 7,5 minuten in deze wedstrijd. Waar de twee meest ervaren keepers misschien wel ter wereld uh, aan het uh, werk zijn. Gianluigi Buffon bij Juventus in het doel. Zijn 108 e Europese wedstrijd. En bij Real Madrid, Ike Casillas. 137 wedstrijden. Hij is nu in balbezit en wordt opgejaagd. Hij schiet de bal dan over de zijlijn. Want Juventus probeert... ...in de aanval te gaan. En probeert snel een doelpunt te maken met TV's in de spits. Dat is een, goede, een hele goede spits. Maar hij zal het vanavond toch echt waar moeten maken tegen Real Madrid. Nog weinig gebeurt in de eerste 7,5 minuut. Maar dat kan nu wel eens gaan gebeuren als er een hoekschop komt. En dan komt altijd Andrea Pirlo meteen naar voren om de hoekschop te gaan nemen. Vanaf de linkerkant. En dan kan het best gevaarlijk worden. Pirlo, ervaren voetballer... Uh, ook uh, ooit bij AC Milan gespeeld. En een belangrijke man speelt, neemt hem kort. Asamoa met de voorzet richting tweede paal. Daar komt Casillas, half. En dan kan de bal uh, verder gewerkt worden door Marcelo. En blijft het dus gewoon 0-0 ook na 8,5 minuten spelen. Ik was eruit, het kwartje gevallen. Het klap wiekte nog na.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 Later, als ik groter ben, hoor je van Bluff. Rolof. Mark Koster is in de studio aangeschoven, onze entertainmentdeskundige. De man die een giftiger pennetje heeft dan Wilma Nanneka... en een scherpere tong <güls> dan Albert Verlinde. Met hem hebben we het zo over de IMA's. De jaarlijkse Europese muziekprijzen van MTV. Die worden zondag in Amsterdam uitgereikt. Maar je vragen over MTV. Een klassieke quizvraag om mee te beginnen. Wat was in 1981 de eerste Video clip Kilt ooit? the Radio Star. Van de Buggles? Is goed? Knap hoor, Mark. Daar zit je wel op, hè. In de loop der jaren hebben ook een paar Nederlanders in Londen voor MTV gepresenteerd. Caroline Lillipalli, Marijne van de Vlucht en een dame die de jongste vierde bij MTV werd. Later Countdown presenteerde en dit hitje had. Wie horen wij hier? Countdown gepresenteerd. Ik ja. ken alleen maar Simone eh, dus Walraven. Een... Nee, nee, nee. Jeroen, enig idee? Nou, ik was eigenlijk ook Simone wel aan het oh, denken. Het is maar. wel een Simone, maar Simone Angel is het. Oh ja. ja. ja. ja, ja die hadden ja, ja, we ook Met al die nog. grote mond. Ja. Ja. ja. En dat leuke punk haar. Le leuke punk? Nee, is dat een heel degelijk kapsel toch? Zo nee. Zometeen meer MTV. Eerst het NOS Journaal met Femke Woldhuis. Yeah. I come up from the bottom run. Been hunting and I had my gun. Over verlangen, afscheid, keerpunten, leven en dood, verlies en de liefde. Deze week in Brands met Boeken, schrijver en journalist Jan Donkers. En zijn verhalenbundel Elvis ligt op Zorgvliet.